Waarom de man het op het slachtoffer in Voorschoten gemunt had, is niet bekend. In Afghanistan zijn zeker twintig mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. Onder de doden zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Reddingswerkers zoeken nog naar de lichamen van de andere opvarenden, waardoor de pont zonk is niet bekend. Inwoners van de regio in het oosten van Afghanistan gebruiken vaak boten en ponten om te reizen tussen verschillende plaatsen. Irene is een bonobo ontsnapt uit de dierentuin. Auwant Dierenpark laat weten dat het gaat om een jonge aap die via het parkeerterrein het bos in is gevlucht. De ontsnapte bonobo zou in een boom zitten, experts proberen het dier te vangen. Volgens het park kan de bonobo gevaarlijk zijn. Het park is nog wel open voor bezoekers, een klein gedeelte is wel afgezet.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 Very Welkom bij Weer een Uur, Zandvoort op zaterdag. Weer een uur. Hoe, hoe warm was het nou uh, verleden jaar hier uh, bij het uh, buurtfeest? Daar ben je nou heel heet hè? Ja, het was, uh, het was echt zweten. Uh, een brandende zon. Brandende en, zon. En, uh, en dat had ik eigenlijk zien. En ik weet heb toch? Ik mocht één biertje voor mezelf drinken en uh, ik kreeg van Roy natuurlijk ook één muntje. <laughs> en, uh, en het was, smaakte zo vreselijk goed. En toen nog eentje genomen? Nee. Oh, het nee, nee, wordt nee, nu eerder glue wine, denk ik. Ja, en uh, ja, vandaag. <laughs>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 perfect aan. Nee, dus. wie was dat? Dat, dat was Arie Griffioen. Oh. Wel, wel een gevlogen tijd, maar dat, ja, dankbaar voor de naam. Dat is een mooie Zeker, een ja. hele mooie naam. Ja. naam. Doet me een beetje aan <laughs> ons CFM-deken trouwens. Hè? Ja.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 ja, uh, het is toch mensen met wat lage inkomen wonen hier vaak. Hè? Uh, maar het is niet zo dat omdat dat deze wijk is dat het er daar maar vervallen uit moet zien en whatever. Dat hoeft ook niet. Dat... Nou ja, het is inderdaad als je... Nou ja, we gaan toch een klein stukje de politiek. Een Klein op, stukje. Ik hou het licht. Afgelopen woensdag in de Raad natuurlijk is ja. er nogal het een en ander besproken over... over nou ja, de andere kant van Zandvoort, maar de camping Zandvoorde. Ja, klopt ja. Volgens mij is...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 Ben je een ja, beetje over uh, de eerste schrik heen van, het, uh, van de beslissing uh, die uh, de, na 30 jaar auto passion dat, die, dat je dicht Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik val me wel mee hoor. Ik heb wel zoiets van, nou, ik, ik, ik ga daar een hele leuke tijd tegemoet denk ik, of ja. helemaal niet. Maar ja, de klanten zijn heel erg boos, dus dat is een beetje minder. Ik was er zo. Ja, ja, ze zijn echt heel erg boos en ze zeggen, hoe kan jij nou stoppen, want wat moeten we nou zonder jou en zonder al die modelautootjes? Ja. ja, maar dat komt wel goed en ik heb een heel jonge generatie hier staan. En die schijnen op Instagram en TikTok. En ik ga je vertellen, die hebben meer meiden daar als uh, volgers als ik op mijn hele auto bij Beverwijk uh, uh, pagina heb. Ja, ja, ja. En die willen heel graag modellen op TikTok en, v en Instagram en uh, lang hoep en hoe het allemaal mag eten gaan plaatsen, dus ja, uh, helemaal goed en uh, die jongens gaan er helemaal voor, dus ja, yeah, die modelauto's die gaan helemaal nooit weg, echt nee. helemaal nooit. Oh, okay. Nee, nee, telle. ik ook niet hoor, ik uh, ook niet. Nee, maar jij, <laughs> jij gaat gewoon met je eigen business ITCC verder. Hè? <laughs> ik, jongtancen... ik ga straks met die jongens, ja.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 Best en wanneer kom je op Zandvoort? Uh, 12, 13, 14 juli. Dit jaar. Tijdens, tijdens de Samford summer, summer Trophy heet dat. Ah, kijk, vriend. Nou ja, het is jullie geraden, hè? Het is ja. jullie geraden, we hebben. Ik denk dat we ook weer een weekendje live gaan. Hè? Ja, dat denk ik nou, ook. Ik, ja. ik voel denk... weer een evenementje aankomen. Ja. Maar, maar even nog uh, voordat je met uh, Rob over echte, echte autosportzaken gaat praten. Ja, ja. Uh, historische kramperie, want dat is het volgende ZFM uh, ja. evenement uh, wat uh, voor op ons te wachten staat. Uh,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 Eigenlijk weer deze zin net te oud. Ik zei: Jongens, laat mij lekker mee, achterin. Ik vind het helemaal prima. Je dan, ja. en dan is je auto te oud. Ja, inderdaad, Thomas. Dat is heel, heel scherp erna. opgemerkt. Ja, je hoort heel er gewoon bij. Ja. Ja. <laughs> ja. Je hoort erbij en daar uh, gaan we voor zorgen. Maar we kunnen je sowieso in boek als uh, verslaggever uh, bij ons, of niet? Ja, ja sowieso op de zondag. Uh, zaterdag heb ik natuurlijk een beetje. moet het hier vandaan doen. De winkel blijft wel gewoon open. Of ik moet die twee jonge jongens hier aan gaan kijken dat ze het willen gaan doen in die tijd. En draaien. No. Nou is het aan je aan te knikken, dus misschien ben ik zaterdag ook wel no, oké. Okay, yes. hey, we regelen het helemaal live. dus uh, Staat genoteerd, leuk. Dat is, uh, dus met de historische Grand derde, derde weekend van uh, juni. Dan uh, is het zo ver op het circuit uh, van Sandvoort. Uh, met uiteraard ook weer de parade door het dorp. Hè? Oh, mogen, mogen ze weer over die Drehenbosch? Ja, ja, ze mogen weer... Uh, door... Misschien kan je wel meedoen met je Formule 3-auto. Dat is de auto. Uh... Uh, oh, dan, ga, dan ga ik wel heel vaak weer met mijn kont over de grond schuwen, denk ik. Dat gaan ik niet doen. Zeg, dan nou, volgend weekend. Uh, dan hebben we weer DTM. En, uh, ja. hier in Zandvoort. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk weer uh, Dit geweldig. Dit ja, dit aankomende ja, nou, DT... weekends. <laughs> DTM is altijd geweldig, alleen, ja jongens, het is niet meer het oude DTM van vroeger toen nee. alle fabrieken gewoon meegeen zaten. Noem het maar gewoon GT3, uh, nog steeds hele dikke auto's hè. En er wordt, uh, uh, laat het zo zeggen, als ze het doen als ze het rest van het seizoen, dan wordt er heel veel schade gereden. Dus o, ja? mensen die gewoon onderdeeltjes zoeken achter de van, ik zou gewoon in <laughs> z'n <voor> gaan. <laughs> dat gaat altijd goed komen. Van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 Oh, wat een klein veldje is dat dan? Ja, dat, dat, gaat, dat, gaat, dat, dat is helemaal niks. Ik start niet eens met 20 auto's, dat vind ik geen wedstrijd. Ja, dus, nee, voor uh, jou dat... is het uh, helemaal niks. Maar blijkbaar voor de DTM is het heel wat. Hè? Oh, voor de DTM is heel veel. Nou, oké, okay, prima. Nou, 20 auto's, dan, dan zie je ze af en toe voorbij komen. Zeg maar, <laughs> dan gewoon. maar, ja, jongens, wel mooie auto's. Uh, mooie autosport. En uh, het, het, het, het is alleen, ja, niet meer DTM natuurlijk van vroeger. Nee. Hè? Nee, maar nee, gewoon nee. de dikke Alfa's reën en de Mercedes uh, uh, GT, GTD.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 Ja, volgens het persbericht. in de, Rob toch de, de, de ja, hoofdact? volgens act. mij wel. Ja. ja, ja, 20 auto's. Maar het zijn niet de minste hè? Nee, oké. Okay, maar het, wordt er wordt toch wel een beetje tijd dat ik me ermee ga bemoeien. Hè? Ik krijg wat meer anders anders. Ja, je hebt <laughs> straks de tijd. Dus. Ja, neem jij de DTM even over. Ja. Nee, maar... Hey, jongens, ik, ik, ik even, even heel eerlijk. Ik heb drie, uh, 12, 13, 14 juli hebben we drie series aan de stad. Ik heb uh, twee tourwagens en series. Dan rijden er gewoon 50 weg. Zo. De wedstrijd. En de andere hebben we weer... Dat kennen misschien de oud gediende wel, de sport.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 Jongens, wat zaten we in hemelsnaam naar te kijken? Nou, dat bedoel uh, ik, drama. Nee, dit kan Morris. gewoon niet meer. Nee, nee, het, het, dit kan gewoon niet meer. en uh, Heel simpel. En, uh, ik, uh, ik vind op moment dat je uiteindelijk gewoon van start gaat en je gaat zo rijden dat je bijna GP2 en Formule 3 tijden rijdt. En dan zegt jongens, ik moet mijn auto managen, mijn banden managen. heeft helemaal niks meer met de snelheidsport te maken.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 Maar dit gaat, nou, het, het maakt niet zoveel uit. Uh, als een wedstrijd een optocht wordt, als ze maar zo hard mogen rijden. Maar op het moment dat ze gewoon tien seconden langzamer rijden in de kwalificatie, heb je daar niks meer op die baan te zoeken. Simpel. Nee, klopt. En uh, dat, dat vind ik gewoon uiteindelijk gewoon een anti -climax voor de fans, maar ook een anti -climax voor de autosport. En uh, daar, zou, daar moeten ze in de Formule 1 echt wat aan gaan doen. Dit, uh, dit. de eerste zijn natuurlijk wel vrachtwagens, hè. Ze hebben nog net niet zo'n zwaailamp erop zitten, er komt zwaar vervoer aan. Maar uh, voor, voor, voor, voor de voor komen. Want ja, jongens, als je daar gewoon die herping ziet nemen, dat is bijna steken. Het gaat ergens over. Dus ja, een beetje jammer. Maar laten we hopen dat, dat ze in de toekomst daar wat mee gaan doen. Maar wat ik begrijp, worden die auto's nog zwaarder, nog groter. Dus, oh ja. ja. Hey, we ja, blijven de dus... komende jaren wel met de Formule 1 op uh, Zandvoort rijden, maar geen Formule 2 en geen Formule 3, uh, waarschijnlijk. Ja, dat vind ik wel een beetje al een kanttekening dat ik denk van hoe lang hebben we die Grand Prix daar nog in Zandvoort. Ja, <laughs> Want... en, en nou hoorde ik een heel raar verhaal dat het te maken heeft met uh, vorig jaar de race van Imola die niet uh, door kon gaan voor de Formule 2 en 3. En toen hebben ze Zandvoort gevraagd of ze daar uh, alsnog konden racen. En toen heeft Zandvoort gezegd, ja dat past niet meer in de kalender, dus we kunnen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 Ja, en volgende week vanaf de redboering, hè? En dan zitten wij op de redboering met, uh, met de Jongtime Touring Katje. Dus dan ga je me bellen vanaf een uh, circuit weer. Zeker, nee. zitten wij weer in de studio en jij in de redboering. Heel ja. goed, tot volgende week dan, Rendel. Dankjewel en een tot, heel fijn weekend, tot, hè? Eh, dankjewel en jullie ook, hè? Oké, okay, hoi, hoi, hoi, hoi. hoi.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 Een Lady Mix plaatje, deze Domenica. En I gotta let you go. Zojuist so, ja, hadden we in de loss en de pit report. We zijn weer helemaal de hoogte van het autosport nieuws. En momenteel op het podium hier bij het buurtfeest... hebben we niemand meer en minder dan Roy Donders. Hij is gearriveerd in Zandvoort en treedt momenteel hierop... in Zandvoort Nieuw Noord.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 En Ain't Nobody, wil jij wat zeggen Thomas? Je nou, spreekt zo naar die microfoon. <laughs> ik wil de vraag of hij lekker is. Hij is heerlijk.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 In ieder geval voor veel Amsterdammers is het een bekend fenomeen in juni. De lange rijen politieauto's nou enzovoorts die ik met zwaa zwaaiende kinderen op weg naar Artis. En dat gebeurt allemaal tussen vier uur middags en elf uur s avonds. Dan zijn er verschillende straten rondom Arters afgesloten. Ik heb wel eerder filmpjes gezien op Facebook en andere social media. Die kinderen die vinden dat geweldig ja, ja. Hè? als ze in zo'n auto zitten.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 voor het Nederlandse shirt België of Frankrijk Jullie zijn nu aan de beurt Spanje en ook Duitsland Jullie krijgen ons niet klein Jullie zullen zien Dat wij de beste zijn Oh, oh, oranje Alles kleurt oranje We staan achter de Nederlandse vloeg Oh, oh, oranje Alles kleurt oranje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 Roy, mag hey. nog helemaal niet naar huis, toch? Nee. Dan gaat hij naar Zeeland, hè? Zo meteen ook daar weer optreden. Zoals. Nog even twee uur in de auto zitten. Dus hij heeft een lekker? drugschema. <gül> ja. In ieder geval net genoten van Roy Donders. zijn Zijsingel inderdaad. Met tot de laatste niet meer lopen kan. Het is echt waar, zo heet dat plaatje.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 ja. En Thomas ook bedankt, want jongen jongen, als we Thomas niet hadden vandaag, dan waren we toch weer nergens geweest. Hè. En uiteraard Roy van Buring met de organisatie Ja ja, ja, Geweldige uh, ontvangst hier ook uh, voor uh, de lokale omroep uh, CFM, zijn we heel blij mee. En uh, veel plezier zometeen met Entertainment for You. Non-stop de beste muziek. Nou, dat is Some things in life are paid.